Rijkswaterstaat en de politie gaan het verkeer op de A1 en de A6... richting Amsterdam beter in de gaten houden. De afgelopen jaren is het aantal auto's op die trajecten flink toegenomen. Extra inspecteurs moeten ervoor zorgen dat incidenten sneller worden afgehandeld... waardoor files sneller oplossen. En ook zal de politie bij grote drukte en vertragingen... vaker controleren op sluipverkeer. Een handvol webshops heeft vrijwel de hele Nederlandse internetmarkt in handen... blijkt uit onderzoek van een vakblad. In de top 100 van internetwinkels verkopen de eerste 10 samen evenveel als de nummers 11 tot en met 100. Bol.com is veruit de grootste webshop in Nederland, gevolgd door Wekamp en de Duitse Zalando. Eerder bleek al dat internetshoppen populair is. Vorig jaar steeg de omzet met 20% en voor dit jaar wordt een nog grotere stijging verwacht. De Harvard University heeft de winnaars van de jaarlijkse Ig Nobelprijzen bekendgemaakt.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 Het weer, eerst trekken wat buien van west naar oost. In de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En het wordt 18 tot 22 graden. In het weekend opnieuw warmterecords. Weerplaatsen houdt rekening met temperaturen morgen rond 25 graden. En zondag nog wat warmer. Dit was het NOS. TV Verkeersupdate. Het is Tennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu negen files. Over het algemeen valt het wel mee met de vertraging op de wegen. Op deze wegen ben je wat langer onderweg. De A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen. 10 kilometer file en een kwartier extra vanwege de werkzaamheden. En vanwege diezelfde werkzaamheden ook file op de A6 bij Almere. Richting Amsterdam voor het knop Muidenberg. 4 kilometer en ook een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar Amstelveen staat tussen Heemskerk en de Wijkertunnel. 3 kilometer file door een kapotte auto. De rechterrijstok is dicht. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Dendolder en Maren 5 kilometer en een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten. De andere kant op dus richting Utrecht staat er daardoor tussen Leuze-Zuid en Soesterberg 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Fitzgerald en Louis Armstrong met Summertime. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. Ik heb nog een uh, heleboel uh, heerlijke nummers voor u in dit tweede uur. En het volgende nummer wat ik ga draaien is van Cecile McLaurin-Solvan. Klein vrouwtje. Ik heb haar uh, op North Sea jazz dit jaar uh, kunnen horen. Met een geweldige stem. In 2015 bracht zij het album uit For One To Love. Het is de opvolger van haar uh, album uit 2013 waarin ze... Voor een Grammy genomineerd werd, Woman Child. Dit album is een, uh, een jazz album met veel sta uh, standaard nummers. Ze wordt vergezeld door Aaron Deal op piano, op bassist Paul Sikifi en op drums Lawrence Letters. U gaat luisteren naar Cecile McLaurin-Salfan met Growling Dan. you turn the water Cecile McLaurin-Slaffan. We gaan nog veel van haar horen, denk ik. Dissy Reese, een trompetist die eind jaren 50 uh, opkwam. Hij had een heel klein beetje succes toen, maar eigenlijk lukte het niet zo. Hij uh, verdween daardoor in, uh, in de achtergrond. En er uh, was wel veel materiaal opgenomen, maar veel van dat materiaal... is eigenlijk, um, eigenlijk blijven liggen in de kluizen van, uh, van Blue Note. En in 1999 kwamen een aantal van deze... Uh, Opnames weer tevoorschijn. En daarin zijn... Um, daar is een album van uitgebracht. The Dizzy Reese, Mosaic Select. En de sessies die hij heeft, heeft opgenomen in 1960. Um, samen met uh, Stanley Turrentine op de Noorsax. Moussa Kalim op de Noorsax. En Duke Jordan op piano. Sam Jones op bas. El Herwood op drums. U gaat luisteren naar Coming On van Dizzy Reese. Deze moet nog even wachten. We luisterden naar Dizzy Reese met The Things We Did Last Summer. Het komt van het album Coming On uit 1960. Het is opnieuw uitgebracht onder um, de titel Mosaïque Select. We gaan verder met Don Bias meets Dizzy Gillespie. Een album uit 1952. Het album heet Yesterday's. Het is opgenomen in Milaan. Waarin Don Bias de tenorsax um, samenspeelt eigenlijk met het... Uh, met het uh, nou, het orkest van Dizzy Gillespie. Het is een beetje een vreemde combinatie... want Dizzy Gillespie en Don Baez zijn natuurlijk Amerikanen. Don Baez was al geëmigreerd naar Europa. Dizzy Gillespie was op tour... en ze speelden met een uh, Europese band... met een aantal uh, Franse artiesten daarbij. Het is een heerlijk album. De kwaliteit van het album is, uh, is uh, ja, eigenlijk een beetje onder pijl. Dat gaat u ook horen aan het geluid. Maar het is een heerlijk nummer. Burks Works... Van het album Yesterdays, live opgenomen in Milaan. Met Don Byers en Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie en Don Byers. Het volgende nummer wat ik ga draaien... is van Charlie Parker. Het komt van een verzamelalbum. Studio Chronicle, 1940-1948. En u gaat luisteren naar het nummer... dat heet De Beurt. Charlie Parker had natuurlijk een bijnaam, De Beurt. Um, dus het is eigenlijk een nummer... Natuurlijk wat uh, aan wat hem gewijd is. Charlie Parker speelt alt-sax. Hank Jones op piano. Ray Brown op bas. En Shelly Mann op drums. Het nummer is waarschijnlijk opgenomen in... Uh, 1947... We gaan luisteren naar Charlie Parker met The Bird. We gaan verder met um, Louis Jordan. Een geweldig figuur, ook uit de jaren 50. Hij heeft een uh, aantal fantastische nummers opgenomen... waar je fantastische verhalen eigenlijk in hoort. U gaat luisteren naar twee nummers van hem. Het komt van uh, Jiving with Jordan, The Saturday Night Fish Fry. Het eerste nummer wat ik ga draaien is... Um, you Died Your Hair, Chartreuse. En het tweede nummer heet School Days. Louis Jordan... pug nose cutie, sweet as Charlotte Roos You got big blue eyes, so I ask you why Have you dyed your hair chartreuse? Chartreuse, chartreuse? chartreuse, chartreuse, chartreuse Though you think it's mighty cute Just wait till right and tell your mom That you dyed your hair chartreuse Chartreuse, chartreuse, chartreuse, chartreuse, chartreuse. Though you think it's mighty cute Just wait till right and tell your mom. That you dyed your hair chartreuse In the days of old When the nights were bolder And the girls were true of blue Just think what Paul Would have said to Ma. Had she dyed her hair chartreuse Chartreuse, chartreuse, chartreuse Chartreuse, Though you think it's mighty cute You went too far in that beauty booth When you dyed your hair We lived on Chestnut Street When you wore pigtails and ginger ale Was your most favorite treat You're a big girl now So you think it's cute of being fast and fancy loose But you went too far in that beauty booth When you dyed your hair chartreuse Chartreuse Chartreuse Chartreuse, chartreuse. chartreuse. chartreuse. Though you think it's mighty cute Just wait till the right and tell your mom You dyed your hair, chartreuse. Chartreuse. chartreuse, chartreuse, chartreuse, chartreuse, though you think it's mighty cute. But just wait till the right and tell your more. You didn't like black, you didn't like red, you hated blondes. Well it's no use. You got mad and dyed your hair. Dit was natuurlijk speciaal voor alle scholieren die morgen weer naar school moeten. Maar alle mensen moeten natuurlijk ook gewoon gaan aan het werk morgen. Um, we gaan verder met Art Artie Shaw, de big band leader. Hij heeft natuurlijk heel veel albums opgenomen met hele verschillende big bands in de jaren 40, 50. En een van de grote artiesten die met hem meespeelde in begin jaren 40 was Roy Eldridge. We gaan luisteren naar twee nummers. No One But You en Mysterioso Take One. Party show featuring Ro Roy Eldridge. We luisteren naar Artie Show. We gaan verder met een uh, heel ander soort nummer. Uh, veel verderop in de tijd. Namelijk uit 2012. Uh, het album World Without Form... komt van Engelse artiest Ned Burscholl. Hij is een uh, saxofonist die maakt echt mooie muziek. Die zonvol is. Die mooi, uh, een gevoel heeft van spiritualiteit. En u gaat luisteren naar The Black Ark van Nat Burscholl. Hallo op de achtergrond, net persoon nog even hoort. Is het voor mij tijd om aan te kondigen uh, dat we zo direct aan het laatste nummer gaan beginnen van, uh, van CFM Jazz voor vandaag? Maar eerst wil ik nog even aandacht vragen voordat uh, wij als CFM Jazz uitbreiding van ons team zoeken. Mocht je interesse hebben in Jazz, vindt het leuk om iets te doen met Jazz? Neem even contact met ons op via de website van CFM Zandvoort en bekijken wat, uh, ja, wat we kunnen betekenen voor elkaar is veel mogelijk en uh, wij leiden je op in, uh, in zo'n team en begeleiden je. Het laatste nummer wat ik ga draaien voor vandaag uh, is een, ook een bijzonder nummer. Dat komt van uh, het album The Abyssinian Mass. Het is gemaakt door Vincent Marsalis. Hij heeft in um, uh, 2013 een, um, een album opgenomen live in het Lincoln Center. En de Abyssinian Mass is een, um, is een uh, ja, compositie die herinnert de 200ste verjaardag van het Harle Harlem's Abyssinian Baptist Church. Dat was in 2008. En Winter Marsalis heeft er een uh, compositie van gemaakt... eigenlijk met het idee om een kerkdienst um, in, de, in een jazzalbum te verwerken. Hij heeft daar allerlei verschillende nummers voor, uh, voor gemaakt. Hij wordt erin natuurlijk vergezeld door een, een, een, een, een, een koor en door een, en door een dominee... We gaan luisteren naar We Are On Our Way. Winter Marsalis samen met Damien Sneed en de Coral Le Chateau.